8 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Katshuis beraad voor het eerst in het weekend. Voorzitter ChristenUnie zinspeelt op samengaan met SGP... en bouwt tussen laconiek over kritiek uit Nederland. De besprekingen in het Katshuis gaan vanmiddag weer verder. Gisteravond werd rekening gehouden met nachtwerk... maar iets na 10 uur gingen de onderhandelaars naar huis. Het is onduidelijk wat de precieze stand van zaken is... Vorige week sloten VVD, CDA en PVV een voorlopig akkoord over extra bezuinigingen. Die plannen zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau... en de resultaten daarvan liggen nu op tafel. Het kanshuisberaad duurt nu zeven weken. Het is voor het eerst dat er in het weekend wordt gepraat. De politiebonden komen maandag bij elkaar... om hun looneis in de CAO-onderhandelingen te heroverwegen. Nu er een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren is... zeggen de bonden dat er kennelijk meer ruimte is... dan de nullijn waar het kabinet op inzet.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 Aftredend voorzitter Peter Blokhuis van de ChristenUnie... denkt dat zijn partij en de SGP op den duur samengaan. In het Nederlands Dagblad zegt Blokhuis dat de partijen elkaar nodig hebben... om de echt-christelijke thema's in de politiek te benadrukken. Als voorbeeld noemt hij de onderwijsvrijheid. Blokhuis erkent dat er cultuurverschillen zijn met de SGP. Maar samenwerking is volgens hem nodig... om als overtuigde christenen herkenbaar te blijven in de politiek. Jongeren in de twee partijen staan volgens hem open voor een nauwere samenwerking. De voorzitter van de ChristenUnie sluit een samengaan met het CDA uit. Volgens hem gaat het die partij vooral om het politieke midden... en niet om herkenbare christelijke politiek. De Surinaamse president Bouterse reageert laconiek... op de kritiek uit Nederland op de amnestiewet. De zware lobby vanuit de Noordzee maakt geen indruk... zei hij in zijn eerste officiële reactie. Bouterse is net terug van topconferenties in Mexico en Colombia. Latijns-Amerikaanse landen blijven volgens hem gewoon zaken doen met Suriname.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 Zo'n maatregel wordt doorgaans genomen als iemand verdacht wordt van een misdrijf. De Boeing 737 van Boja Air stortte vlak voor de landing in Islamabad in een woonwijk neer. Alle 127 inzittenden kwamen om het leven. Volgens Boja Air was noodweer de oorzaak van het ongeluk. Twee jaar geleden verongelukte ook een passagiersvliegtuig vlak voor de landing in Islamabad. Boja Airlines was in maart na een periode van elf jaar weer gaan vliegen. De verongelukte Boeing was gekocht van een andere maatschappij. Het geld dat het internationaal monetair fonds in kas heeft... wordt meer dan verdubbeld. De ministers van Financiën van de G20-landen hebben in Washington afgesproken... dat er 326 miljard euro bij komt. Bijna de helft daarvan komt van eurolanden, maar ook Japan en opkomende economieën als China, India en Brazilië... dragen tientallen miljarden bij. Met de kapitaalinjectie moet het IMF een verdere escalatie... van de schuldencrisis voorkomen. De ogen zijn daarbij vooral gericht op Spanje en Italië...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 en overleed later in het ziekenhuis. De Nederlandse waterpolo-vrouwen mogen hun olympische titel... komende zomer in Londen niet verdedigen. Ze verloren de beslissende kwalificatiewedstrijd van Italië met 7-6. Oranje stond in Triest lange tijd voor... maar moest uiteindelijk toch de winst uit handen geven. Italië is de regerend Europees kampioen en gaat wel naar de Spelen. Het weer wisselvallig vandaag. Veel buien, ook felle opklaringen. In de loop van vandaag toenemen de kansen op onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen en ook de dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan. De eerste dagen blijft het fris. Later in de week wordt het minder fris. Ze zijn er weer. Goede deals XL. Dat betekent tassenvol extra groot voordeel bij KPN.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 21 april. Er komen miljarden bij voor de crisis. Het is weg, tijd voor de eerste ronde van de verkiezingen in Frankrijk. Het is stil in het katshuis, maar D66 spreekt wel. Straks hoort u Alexander Pechton. Maar eerst het mogelijk samengaan van de ChristenUnie en de SGP. In de toekomst zullen de ChristenUnie en de SGP samen verder gaan. Dat denkt Peter Blokhuis, zegt hij vandaag in de krant. Schijnend voorzitter van de ChristenUnie. Hij is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom denkt u dat, meneer Blokhuis? Nou, vanuit het heden denk ik, dat kan niet. Maar als je wat verder denkt, dan uh, zie je de mogelijkheid toch opdoemen. En waarom in de toekomst wel? Uh, in de eerste plaats verandert de SGP, verandert de ChristenUnie... en verandert de situatie. En die situatie is zo dat je aannemen dat het christenen dat zich politiek wil verenigen om zich in, in dienst te stellen van, van Nederland en dat vanuit de christelijke visie wil doen, zal afnemen. Ja. Dus moet je de handen in elkaar slaan? Je moet nuchter zijn en je ziet dat dat in sommige plaatsen gebeurt, dat het in, op andere plaatsen nauwelijks voorstelbaar is, dat het in de Eerste Kamer een tijd heel goed gegaan is, dat het in Europa is, een tijd goed gegaan is. Dus niet zeggen dat het in de toekomst niet zal kunnen. Ja, nou ja, het, het is natuurlijk wel uh, waar je vandaan komt. Uh, want de SGP is altijd, laten we zeggen, het buitenbeentje geweest. Op, het, op de andere front, je, de GPV, RPF, waar de ChristenUnie uit het voort is gekomen... hadden toch veel meer banden met destijds de ARP, het, het CDA. Je zou meer zeggen van dat die partijen samen zouden kunnen gaan. Dat is ook wel, wel zo. Maar... Als je kijkt hoe de SGP toch al veranderd is op de laatste tijd, als je ziet hoe ze nu aanschurken tegen de huidige coalitie, dan zie je dat er meteen behoorlijke veranderingen plaatsvinden. Zolang je je behoorlijk isoleert op een eilandje, dan kun je zeggen: wij zijn zo, wij veranderen niet. Maar, maar als je interacteert. Ja, ik snap wat u bedoelt, maar wel, noemt u eens een voorbeeld? Wat, wat, waar, waar ziet u dat aan? Eh, uh, Even denken. Waar ik nou doe nou, de, de vraag, u, u zegt van je ziet ze, ze schurken tegen de macht aan. Je ziet dus dat ze uh, wat, wat veranderen. W waar veranderen ze dan uh, op dit moment bij de SGP? Ze veranderen uh, niet wezenlijk in de zin van ze willen een christelijke partij zijn. En natuurlijk uh, zijn SGP'ers uh, in beginsel andere mensen dan mensen van de ChristenUnie. Unie. Maar ook binnen de ChristenUnie is de verscheidenheid groot. En zelfs plaatselijk zie je dat mensen van de ChristenUnie en. SGP en CDA in dezelfde kerk zitten. Dat is niet overal zo. Maar daaruit zie je van, eh, als het om de wezenlijke dingen gaat, ik noem maar een voorbeeld de vrijheid van onderwijs. Dat zijn zulke wezenlijke dingen, dan zeggen die mensen: wij horen bij elkaar en we stappen over andere verschillen heen. Ja. Is dit um, iets waarvan u zegt van nou dat moeten we op korte termijn ook uh, gewoon in gang zetten? Laten we eens gewoon eens een keer met elkaar gaan praten. Niet op korte termijn naar wat er op dit moment niet in zit. Maar ik zie het gewoon gebeuren gezien de ontwikkelingen. Precies, je moet het op lange termijn moet je het gaan doen. Want er zitten nu nog allerlei fundamentele verschillen. Maar het is ja. gewoon een, een, een bespiegeling van een, een schijnend voorzitter. Zo, no is zo, zo mag ik het samenvatten. Ja. Goed, nou, uh, dank dat u die bespiegeling ook met ons heeft uh, willen delen. Nog de dienst. een Mooie dag. Ja. Blokhuis. Gaan wij naar de verkiezingen? Uh, de verkiezingen in Frankrijk. Want morgen is het zover. Dan gaan de Fransen naar de stembus om de president te kiezen. Twee grootste kanshebbers zijn de huidige president, Nicolas Sarkozy, en zijn socialistische rivaal François Hollande. Omdat zo goed als zeker geen van beiden een absolute meerderheid zullen halen in die eerste ronde, is er op 6 mei nog een tweede ronde voorzien. Ron Linker is onze correspondent in Parijs. Ron, sinds gisteravond 10 uur is het verboden om campagne te voeren. Um, hoe zijn de laatste uren tot tien uur verlopen? Nou, alle kandidaten hebben tot op het laatst campagne gevoerd, Bert. President Sarkozy, die was gisterochtend al op de radio... waar hij spijt uitsprak over het eerste deel van zijn ambtstermijn als president. Uh, hij weet dat hij zeer impopulair is. Dat komt onder meer, denkt hij, doordat hij als president ja, een valse start heeft gemaakt. Hij vierde in 2007 de verkiezingsoverwinning in een duur restaurant op een luxe jacht. Uh, hij scholt mensen uit. Er was de hele show rond Carla Bruni. Nou, daarvan zei hij gisterochtend dat dat toch allemaal niet een president waardig was. Dus kwetsbaar in de ochtend, maar s'avonds was hij weer strijdbaar. Hij hield zijn laatste bijeenkomst in Nice en daar zei hij... iedereen lijkt wel tegen ons te zijn... maar uiteindelijk zal het Franse volk moeten beslissen. Kaak bulletin construira ja. notre victoire... parce que nous avons besoin de tout le monde... parce que les forces qui sont rassemblées contre nous... sont si grandes que seul le peuple de Franse kan zeggen, voilà, Le choix que nous faisons is celui van de France forte President Sarkozy, die dus zegt, degene die willen zeggen... Uh, die willen dat Frankrijk sterk blijft, die zullen op mij moeten stemmen morgen. Dus een felle toon tot op het laatst. Ja, echt een campagne -toon, uh, uh, uh. daar. Uh, goed, de campagne is dus nu afgesloten. Mag je nog iets uh, zeggen over, over de peilingen? Nou, het wordt morgen een uh, nek aan nek race uh, als je de peilingen mag geloven. Hè. De meesten voorspellen een lichte overwinning voor de socialist François Hollande. En dat was nou precies waarom hij gisteravond meteen met een laatste waarschuwing kwam. Als deze sondagen de anderen deemobiliseerde... als hij de meeste voorspellen dat alles ervoor werd gewonnen... voordat we niet zouden voten, dan zou dat het laatste ressort. Dit is niet het moment om achterover te leunen, want iedereen moet gaan stemmen is de boodschap. Want dat is toch de angst bij de socialisten, dat mensen thuis blijven omdat ze ervan uitgaan dat Hollande toch wel zal winnen. Uh, overigens goede kandidaten er op dit moment, as we speak, voorstaan. Dat is geheim, want in Frankrijk geldt dus sinds middernacht een publicatieverbod voor peilingen. Tot 8 uur zondagavond het moment ook waarop de definitieve uitslagen bekend zullen worden ja, gemaakt. Nee, daarom vroeg ik of je er wat over mocht zeggen. Maar je hebt het handig om omzeild zo op deze manier. <laughs> Goed gedaan Ron. Uh, als ik de Nederlandse krant opensla, trouwens hier uh, de Telegraaf, dan staat er dat de paspoortcontroles aan de grens mogelijk weer worden ingevoerd. Uh, ideetje van de Duitsers en de Fransen. Ja, kijk, de, de, deze laatste speeches die gaan over mobiliseren van de achterban. Hè, dat, het, het gaat om de opkomst op dit moment. Het is niet meer de bedoeling om nog hele nieuwe plannen te lanceren. Maar ja, er was nog wel dit opvallend initiatief van buiten Frankrijk zou je kunnen zeggen. Je kunt je herinneren dat Sarkozy klaagde over grenscontroles, Dat hij Schengen wilde opschorten. Eh, grenscontroles opnieuw in Frankrijk wilde instellen. Nou, gisteren is bekend geworden dat de Duitse kanselier Merkel en Sarkozy... al vrij snel willen overgaan tot het instellen van die Scherpte controles. Ja, de Duitsers zeggen er dan bij dat het geen verkapte campagne steun is aan Sarkozy. Maar goed, de president zal toch kunnen zeggen tegen zijn achterban... zie je dat onder mijn leiderschap het niet blijft bij loze beloftes. En in dat opzicht kan het natuurlijk wel degelijk van belang zijn voor zijn campagne. Goed. Zondag die verkiezingen en dan vanaf maandag de twee kandidaten die overblijven weer volop in campagne? Ja, kijk, op dit moment wint Hollande eh, afgetekend eh, van Sarkozy. Die tweede ronde, als we de peilingen mogen geloven. De voorsprong schommelt, maar zo om en nabij de 10% voorsprong. Dus dat is afgetekend. En Sarkozy lijkt de afgelopen weken weer iets te zijn weggezakt. Eh, de analisten hier schrijven dat toe aan een gebrek aan richting eh, in zijn strategie. Maar ook aan het feit dat hij geconfronteerd werd met die, die verkiezingswet die wij niet kennen in Nederland. Hè. Die, die wet die voorschrijft dat alle kandidaten evenveel spreektijd moeten krijgen. Nou, er zijn 10 kandidaten. Negen van hen voeren campagne tegen de zittende president. Nou, dat is na zondag afgelopen. Dan is het 1 tegen 1. Zeer waarschijnlijk François Hollande versus Nicolas Sarkozy. Goed, en morgenavond om acht uur horen we jou weer op deze zender. Samen dan met Lucella Carasso maken jullie een extra uitzending hier op Radio 1... over de uitslag van die eerste ronde. Tot dan, uh, Ron. Ja. Straks in Amerika is de discussie over de medicinale marihuana weer opgeleid. A29 de verkeersinformatie, de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom... is dit weekend dicht tussen de knooppunten Sabina en Dinteloord. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft bij zijn leden 430 miljard dollar opgehaald om het Europese noodfonds mee te spekken. Het IMF wil het geld gebruiken om landen die in grote financiële problemen komen te helpen, als wat nodig is tenminste. Minister de Jager van Financiën is in Washington voor de jaarlijkse voorjaarstop van het IMF. En Jacqueline Ekman die vroeg hem of 430 miljard dollar genoeg is om de eurocrisis te bestrijden. Ja, dat is voldoende mits... De landen waar het om gaat ook werken aan preventie en de crisisbestrijding... door middel van economische hervormingen en bezuinigingen. Dus landen die onder druk staan op dit moment van de markten. Daar is een vangnet alleen maar een stuk symptoombestrijding. Kan heel belangrijk zijn, is ook noodzakelijk als het nodig is. Maar alleen is het niet voldoende. Dus het gaat met name om het goede beleid te voeren als land. Is het ook inderdaad voldoende om landen als Italië en, en Spanje overeind te houden? 430 miljard dollar, is het geen symbolisch bedrag om de markt te gerust te stellen? De eurozone zelf heeft een noodfonds totaal ter beschikking van 800 miljard euro. dus zo'n 1000 miljard dollar, ruim zelfs. Daarbovenop heeft het IMF nog een paar honderd miljard dollar aan middelen. En daar komt deze 430 miljard dollar aan bij... Dat totaal is natuurlijk een zeer indrukwekkend uh, bedrag. Ik ga ervan uit dat het niet nodig zal zijn, dit bedrag. Dat het ruimschoots voldoende is. En het is belangrijk natuurlijk om te uh, blijven aandringen op echte economische hervormingen... En het op orde brengen van de overheidsfinanciën in die landen die op dit moment onder druk liggen van de financiële markten. Europa heeft nog wel wat kritiek uh, te horen gekregen vanuit de IMF-top. Nog steeds een groot risico, bedreiging voor het herstel van de wereldeconomie. Heeft u daar tijdens de vergaderingen iets van gemerkt? Nou, we spreken daar dit weekend zeker over, over die risico's. Ook de risico's in Europa, maar ook andere risico's. Want je ziet natuurlijk in Japan en de Verenigde Staten een hogere tekorten en hogere schuldniveaus dan het gemiddelde in de eurozone. Dus het is echt niet iets alleen maar van Europa... die hoge schulden, overheidsschulden en hoge overheidstekorten. Maar ik ben het zeker met het IMF eens... Dat er, dat er wel echt hard werk gemaakt moet worden... van het terugbrengen van die risico's. Die schuldniveaus moeten omlaag, die tekorten moeten omlaag. Een aantal landen moeten zelfs naar een begrotingsoverschot zoals Italië... om zijn schuld te reduceren. Maar er wordt heel hard gewerkt in Europa om dat te bereiken. Je ziet nu overal dat, de urgentie, dat, dat aan het, het gevoel van urgentie aan het toenemen is. Landen zijn echt aan het ingrijpen. Hoe rustig zit u hier? Er wordt onderhandeld ondertussen het katshuis. Hoe blijft u op de hoogte? Nou, er is natuurlijk een flink tijdverschil. Dus heel vroeg in de ochtend, vandaag om zes uur uh, vanochtend... je zou kunnen zeggen op de hoogte gesteld van de situatie... en ook met een aantal betrokkenen gesproken. Dus vanwege tijdverschil kan ik toch uh, betrokken zijn. Het was toch belangrijk, gelet op de internationale crisis... gelet op de commitment die we vandaag moesten bereiken... om. Um, om hier naartoe naar Washington, ik ben hier maar anderhalve dag... Uh, om hier naar Washington toe te af te reizen. Ik heb er nog wel even op het laatste moment over getwijfeld, zeg ik eerlijk. Maar al met al vonden we het toch verstandig om hier even te zijn. Tipje van de sluier. Gaat het goed komen? Dit weekend nog? Over het kasthuis uh, kan ik, zoals bekend, niks zeggen. Ja, zelfs de mantra klinkt vanaf de andere kant van de oceaan hetzelfde. Over het kathuis kan ik zoals bekend niks zeggen. Ze hebben het allemaal goed ingestudeerd, ook Jan Kees de Jager. Hervormen, het woord staat vandaag centraal op het voorjaarscongres van D66. En aan de telefoon hebben we nu Alexander Pechtold. Goedemorgen, meneer Pechtold. Goedemorgen. U kunt wel wat zeggen. Ja, ik mag wel wat zeggen. <laughs> Gelukkig <laughs> maar, zeg. Uh, zeg, maar er is nog steeds geen nieuws uit dat kathuis. Heeft u enig idee wat dat nou allemaal betekent? Uh, men heeft de afgelopen zeven weken natuurlijk gezocht uh, naar overeenstemming. Maar nu komen de harde cijfers van het Centraal Planbureau binnen. En die zijn meestal zo hard dat je opnieuw moet beginnen. En dat er toch weer vraagstukken op tafel komen liggen. Ja, de moeilijke momenten komen nu. Ja, uh, kijk. Je ziet een beetje hoe dit kabinet begonnen is. Dat was niet de echte stap te nemen op de huizenmarkt en de woningmarkt. Uh, angst om op de zorg het eerlijke verhaal te vertellen. En dus zijn er een hoop schraapbezuinigingen uh, gepleegd. Kaasschaaf over begrotingen heen gehaald. Ja, en als ze op diezelfde manier gedwongen door ja, dat rare construct met de PVV ook deze uh, uitdaging hebben aangepakt. Dan snap ik wel dat die cijfers van het Centraal planbureau dadelijk zien dat het enorme lastenverzwaring met zich meebrengt. Uh, en uh, ja, een gevolg heeft voor koopkracht en andere zaken. Ja, en de vraag zal blijven, willen ze dat voor hun rekening nemen? En dan houdt u uw voorjaarscongres, is dat dan wel het juiste moment? Want ja, u weet eigenlijk niet precies waar ze mee komen... als ze al met iets komen. Ja, maar dan had ik nu als parlementariër de afgelopen zeven weken... ook uh, iets anders moeten gaan doen... Uh, dat uh, ik bedoel, dat denk ik, is een slechte houding in tijden van crisis. Uh, ik kom vandaag met onze eigen ideeën. En dat zijn ideeën waar ik eigenlijk al vijf, zes jaar voor pleit. En dat is neem mensen nou mee hoe we die staatsschuld gaan terugbrengen en hoe we vooral nieuwe kansen gaan creëren. Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, we zullen gewoon volgens jaar die AOW-leeftijd geleidelijk aan moeten gaan verhogen. Ons slagrecht, WW-duur. Het zijn allemaal taboes voor veel partijen in Den Haag. Voor mij zijn het zo langzamerhand de idealen, omdat ik denk dat we Nederland daarmee verder brengen. Ja, maar uh, uh, doet u er, laat ik zeggen, ook nog een soort nietje doorheen... en zegt u dan van, nou, dit is het alternatieve bezuinigings... of het alternatieve hervormingsplan van D66? Nou, u verwijst naar dat nietje. En dat was een discussie die ik inderdaad in het parlement had... met fractievoorzitter Van Geel. Dat is jaren geleden. Ja. En waar ging dat over? Plannen van het kabinet om eindelijk de crisis aan te pakken. Dat was 2009. We zijn nu drie jaar verder. We hebben een liberale premier. Normaal zijn kabinet met VVD en CDA toch in staat om op de centen te letten. En het lukt niet. Dus ik zal die plannen vandaag ambitieus neerzetten. Ik zal ook aangeven dat zullen mensen misschien in eerste instantie niet leuk vinden... maar ik zal vooral de blik op de toekomst richten. Wij zijn het als deze generatie verplicht naar de volgende generatie... om geen grote schulden door te schuiven... en zeker geen wet- en regelgeving uit de vorige eeuw... als erfenis neer te geven... die gewoon belemmerend werken op de arbeidsmarkt. En de woningmarkt, je zal maar een huis nu te koop hebben staan. Wat heb je dan op dit moment aan die lui... die in het kathuis zitten te vergaderen? Nou, misschien uiteindelijk wel een soort uh, duidelijkheid... want dat moet er natuurlijk uiteindelijk komen. Ook over de woningmarkt. Ja, maar dat kijk, als ik zie de voorzichtige stapjes waarmee men dan hè, het, het dingetjes doet. Hè. Laten we dan even die woningmarkt nemen. Vorige week iets, voor, vorig jaar iets gedaan aan de overdragsbelasting. Ja. Iets gedaan waarvan niet eens zeker weet hoe het nou in 1 juli uitpakt. Er is ongelooflijk veel onrust op die woningmarkt. En in goede tijden hebben we belangrijke momenten voorbij laten gaan. Maar zelfs nu pleit ik ervoor. Pakt nu, hè, vorige week hebben we die wet over de huren gehad. Maar pakt huren koop aan. En geef mensen voor de komende 10, 15 jaar die zekerheid. Ik denk dat dat de eerste opdracht nu van Den Haag is in tijden van crisis. Geef mensen perspectief op de toekomst. Vertel wat je vandaag daarvoor gaat doen. Ja, en nog eventjes naar het getal uh, toe terug. Want uh, de bezuinigingen draaien natuurlijk allemaal om die 3 procent. Uh, uiteindelijk dat, uh, dat getal wat uh, ook vanuit Brussel elke keer komt. Komt u daar ook elke keer op uit? Ja, maar natuurlijk... Maar laat ik heel eerlijk zijn, 3% is het begin. Want 3% betekent nog steeds dat wij miljarden, iets van 18 miljard... volgend jaar dan tekort hebben. Want dat betekent 3%, dat je nog een tekort van 3% hebt op je begroting. Dus wij zullen van 3 naar 2 naar 1 naar 0 moeten. En dan houden we nog een staatsschuld over van 400 miljard. Dus wij zullen Nederland mee moeten nemen in die visie. En we zullen vooral nou eens een keer moeten stoppen... met mensen naar de mond moeten praten. We zullen echt nu urgentie moeten voelen. En ik verwacht ook... Van van dat katsuit zo langzaam leiderschap. Want met zeven weken begint het toch al echt te vast te worden. Goed, in ieder geval, als we vandaag luisteren, kunnen ze er wat voor opsteken als ik u begrijp. Want uh, u gaat vandaag uw voorjaarscongres houden. Sterker nog, ze mogen de plannen zo overnemen. Ik vind het niet eens erg <laughs> nou, gratis erbij. Meneer Pecht, tot een mooie dag. Graag gedaan dag. Heb ik nog een bericht over de Verenigde Staten? Want in de Verenigde Staten, net als in Nederland trouwens... komt de overheid steeds meer terug van het gedogen van softdrugs als marihuana. In Nederland staan de coffeeshops onder druk. In de Verenigde Staten verliezen steeds meer officieren van justitie... hun geduld met de zogeheten medicanal marihuana. Medische marihuana. Voorstanders hielden gisteren overal in Amerika manifestaties. Correspondent Wessel de Jong die bezocht er een onder de rook. Figuurlijk dan van het Witte Huis. What's going on? Happy 420 everybody! Ow! Hands up if you're not sober right now! Who's not sober right now? Y'all sober right now? That's blasphemous! is 420, man. What are y'all doing? Happy 420, happy 20 april. Oftewel happy marijuana dag. Overal in de Verenigde Staten zijn vandaag manifestaties voor het legaliseren van marijuana. Ook hier dus, vlak achter het Washington Monument. Die lange witte naald bij het Witte Huis. In een klein openluchttheatertje. Alle mogelijke rappers treden hierop vandaag. Maar het mag dan marijuana dag wezen. Gebloot wordt hier niet, want dan word je gearresteerd in Washington. Een van de organisators is Jason. Ik ga even met hem backstage. Jason, zwarte zonnebril, zwarte bandana, baardje met een, uh, met een knopje in zijn onderlip. En nu zien is dat de regering is impeding on our onze rechten. Ze komen in, ze forcing dispensaries, waar we onze medicine om te sluiten. Wat in turn takes de out uit de handen van patiënten die het nodig hebben. Ik kom uit Colorado. Ik mag daar in principe, ik marihuana gebruiken, omdat ik daar toestemming voor heb van, van de dokter. Maar het wordt steeds moeilijker. Dus dit soort acties, inderdaad zoals hier, die zijn hard nodig. So it's absolutely crucial that we we come at them from many many Jason, dat hele verhaal medicinale marihuana, is het gewoon niet de smoes om lekker te blazen? I don't think so. I think a lot of recreational smokers are actually patients without realizing it. Ik was ook een, een recreatieve roker en bleek het uiteindelijk nodig te hebben. En ik denk, de meeste mensen die het gewoon voor hun plezier roken... dat zijn ook patiënten. Alleen, ze weten het niet van zichzelf. Ik denk, 99% van de mensen heeft marihuana echt nodig. En ja, er zullen er één na twee zijn die inderdaad het systeem misbruiken. In Nederland zitten de coffeeshops in een juridische grijze zone. Die grijze zone in de Verenigde Staten heet die medical marijuana. Je mag marihuana gebruiken, maar alleen op doktersrecept. Dat mag in 16 staten. Het hele punt is, de federale overheid is daar nog altijd keihard tegen. Tegen dat medicinale gebruik. Maar in de loop der jaren er was een soort consensus ontstaan. Dat de Drug Enforcement Agency dat die alleen nog maar achter hele grote planters aan zou gaan. Die commerciële winsten maken met marihuana. De kleine planters, die zouden met rust gelaten worden. En dat nu is aan het veranderen. Er bestaat toch de indruk dat Washington dat hele gedoogbeleid wil terugrollen. Want ook kleine planten afgelopen tijd zijn aangepakt. Dat zorgt voor grote onrust. What's going, what's going? Rebecca, moeder van 46 jaar oud. Kankerpatiënt. En heeft drie jaar in de gevangenis gezeten voor het verbouwen van marihuana. Maar de strijd voor deze plant, ze geeft hem niet op. Now my tumor is in remission and under control. I have an internist that monitors it. Mijn tumor is op de terugtocht. En volgens mij ben ik een heel goed bewijs dat de marihuana gewoon heel verstandig gebruikt kan worden. Hoe ziet u de toekomst van, van cannabis hier in de Verenigde Staten? Want het wordt, wat ik begrijp, het wordt eigenlijk steeds moeilijker. Obama heeft vele mensen teleurgesteld. In zijn campagne was het echt een onderwerp dat cannabis op termijn gelegaliseerd zou moeten worden. Maar hij heeft gewoon zijn rug naar deze mensen toegedraaid. Ja. Well I don't I, I don't rap on this song. Well, oh, need to lie. Het was een bijdrage van Vessel De Jong. Ik had nog een bijdrage beloofd over de Formule 1. Die valt hier over de rand, maar geen getreur... want deze zender heeft er absoluut aandacht voor. Zo dadelijk bij de Tros Nieuwsshow gaan ze het ook over de Formule 1 hebben. En Tupperware bestaat 50 jaar. En Peter en Mieke hebben een echte Tupperware-party... in de studio georganiseerd. Verder spreken ze zo dadelijk over de Olympische Limieten. En ze hebben het natuurlijk over het CDA, de PVV en Limburg. En ook nog het boek Het jaar dat ik twee keer moeder werd. Dat wordt een mooie uitzending en een mooie dag. Tot ziens.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 Aftredend voorzitter Peter Blokhuis van de ChristenUnie... denkt dat zijn partij en de SGP op den duur samengaan. In het Nederlands Dagblad en ook op Radio 1 zegt Blokhuis... dat de partijen elkaar nodig hebben om de echt-christelijke thema's... zoals onderwijsvrijheid in de politiek te benadrukken. Jongeren in de twee partijen staan volgens hem open... voor een nauwere samenwerking. Treinen wiebelen steeds meer en het spoorpersoneel heeft daar last van. Conducteurs en machinisten klagen over zere knieën en valpartijen. Dat meldt FNV Spoor. MV Spoor kreeg in een week tijd meer dan 50 klachten binnen op een speciaal meldpunt. Het schud is het hevigst boven in dubbeldekstreinen. ProRail zegt geen klachten te hebben gekregen en bij de NS kwamen vier klachten binnen. Het hoofd van de Pakistanse luchtvaartmaatschappij, waarvan gisteren een vliegtuig voor ongelukte, mag het land niet uit. Zo'n maatregel wordt doorgaans genomen als iemand verdacht wordt van een misdrijf. De Boeing 737 van Boja Air stortte vlak voor de landing neer in Islamabad in een woonwijk... Alle 127 inzittenden kwamen om het leven. En het gerucht gaat dat het toestel niet luchtwaardig was. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt ook vandaag het weerbeeld... door buien en opklaringen gekenmerkt. Vanochtend trekt een buienstoring over het land... waar de noordelijke helft de komende uren nog mee te maken heeft. In het zuiden is het vanochtend overwegend droog... maar er is wel vrij veel bewolking aanwezig. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af... en ontstaan verspreid over het land buien. Een klap onweer is daarbij niet uitgesloten. De tweede helft van de middag neemt de buienkans in het westen af en is er wat meer ruimte voor de zon. Tot maximaal 11 of 12 graden en de wind is vanmiddag matig van kracht, windkracht 3 tot 4, en waait uit het zuidwesten. Wel is de wind behoorlijk vlagerig. Vanavond trekken over het zuiden en oosten van het land een aantal vrij stevige buien met kans op onweer. De rest van het land neemt de buienheid sterk af en vannacht koelt het af naar een graad of 3. Morgen ontstaan in de loop van de dag opnieuw steeds meer buien... en ligt de maximumtemperatuur rond 12 graden. Dat wisselvallige weerbeeld wordt ook voor de komende week verwacht. Wel lopen later in de week de temperaturen wat op.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 Wat gaan we doen? Om 9 uur gaan we het hebben over sport. Want ja, voor veel sporters is het erop of eronder... wel of niet naar de Spelen in Londen. We hebben het zojuist weer beleefd met de waterpolo dames, Net niet. Over limietestress gaan we het hebben... met sportpsychologe Afke van der Wouw. Daarna... De protesten in Bahrein bij de Formule 1-race. En aandacht voor 50 jaar Tupperware met Tracy Metz. En als laatste onderwerp dat uur. De vragen hoe voorkom je ADHD? Dat is namelijk de titel van een boek van Laura Badstra. En ze geeft meteen het antwoord door de diagnose niet te stellen. Zometeen uitgebreid daarover. Om tien uur komt Aaf Brand Kostjes. Zij schreef een boek over het moederschap... En eh, ook nog de vraag nog beantwoord of Mabel inderdaad een spionne was. Want we hebben contact met meneer Hoekstra. Arie Storm doet de boekenrubriek en onze laatste gast is Rijnildes van Ditshuizen. Zij gaat ons alles vertellen over de grote tentoonstelling... in het paleis Oranienbaum bij Berlijn, Dutch Design, Huis van Oranje. Zometeen Hans van de Heuvel over de zaak Al Bayrak, maar eerst de politiek. De arm van, en nu citeer ik de heer Wilders, christenpester, Koerdenmepper. Hamas vriend en islamist Gül. Wij kennen hem beter als de Turkse president. In ieder geval die arm reikt ver. Tot in Limburg namelijk, waar gisteren het CDA de stekker uit de provincieregering trok. Directe oorzaak was de vrevel over de opstelling van de PVV rond het bezoek van de Turkse president. En onbedoeld zat de PVV dus ineens in de hoek waar de klappen vielen. Want ook het referendum over de het Wiegepolder diezelfde middag werd afgestemd en wilde uh, gepeperde tweet over die Turkse president... sloeg dus uiteindelijk als een boemerang op hemzelf terug. En dan staat die partij ook nog in de peilingen behoorlijk op verlies. Kees Booman is aangeschoven, politiek commentator en presentator van Tros Kamerbreed. Nou, tijd voor een analyse lijkt mij. Is dit uh, uh, een, een kleinigheidje? Gaan ze daar fluitend overheen? Of is dit nu echt serieus eigenlijk? Nee, dit is alles bij elkaar een handgenaad waarbij je uh, eigenlijk... Uh, kan zeggen dat we zitten te wachten wanneer de pin eruit gaat. Zo ernstig? Ja, ernstiger kan het niet, denk ik. En waar ligt dat aan? Ligt het aan Wilders? Ligt het aan de onwil van het CDA om langer met dit stroompje mee te gaan? Het ligt aan de combinatie. Die combinatie die klopt niet. En dat weet eigenlijk iedereen... Uh, maar toch weet men niet hoe van elkaar af te komen. En misschien is dat ook wel het thema bij het overleg in het katshuis, want wij denken steeds dat ze de hele dag maar zitten te rekenen met een rekenmachientje en denken, o oh jee, die koopkracht gaat weer 0,1 achteruit. Als we nou de olieprijzen in die cijfers een beetje verhogen, dan komt het misschien wat gunstiger uit of anders. Dat is allemaal flauwekul. Eigenlijk gaat het erover niet wat we samen willen, we zijn zij dan, jullie, uh, maar hoe kunnen we voorkomen dat we uit elkaar gaan? En daar hebben ze ook een rekenmachientje bij nodig. want uh, ja, uh, het, het electoraat. Precies. En, uh, maar ja, het uit elkaar gaan. Het is, kijk, de, het CDA wil gewoon eigenlijk niets meer weten van de PVV. Dat was al aan het begin. Hè. We hebben dat uh, feestcongres gehad, dat toptheater... waar Joop van den Ende jaloers op zou zijn als hij het had geproduceerd. Uh, een derde van de CDA'ers was toen tegen. Er was beloofd, er gaan wel degelijk... Uh, rekening houden met die een derde tegenstemmers. Wij zullen ons gedachtegoed toch blijven verdedigen in het kabinet. Nou, echt zichtbaar is dat niet geworden. De druk wordt door de PVV heel erg opgevoerd steeds weer. Je kan het ook tarten noemen van het CDA. Verschillende ministers liggen regelmatig onder vuur. Bijvoorbeeld Leers, die dat vervelende onderwerp... asiel en immigratie in portefeuille heeft. Uh, de VVD zit een beetje achterover, want die worden slapende rijk. Die zijn ook het stilst van iedereen. Daar is het praten... Tijdelijk uh, verleerd, dus die wachten gewoon uh, af hoe het afloopt. En de combinatie als zodanig klopt ook niet meer, omdat er natuurlijk één PVVer is uh, vertrokken. En er is geen, geen meerderheid meer voor dit kabinet. 75 zetels, en dat is precies de helft. En dat is eigenlijk net te weinig. En daarom worden de kleine SGP'ers... een partij waar wij tot voor kort eigenlijk dachten... dat het tot het Politiek Historisch Museum behoorde... die zijn opeens op het schild geheven als belangrijk en doorslaggevend voor het besturen in dit land. En dat is alles bij elkaar... Uh, als je dat allemaal in een shaker stopt... En, uh, uh, zijn dat ingrediënten waar eigenlijk uh, niks goeds uit kan komen. Niet zozeer dat dat mijn mening is, maar dat is gewoon een politieke constatering. Dit is niet houdbaar. En de, vraag de vraag is natuurlijk of de heren het zelf ook durven te constateren. Nou, ik denk niet dat ze het durven te constateren. Ik denk dat het elke dag geconstateerd wordt. En dat is juist het probleem. Dus zij zitten eigenlijk te praten, hoe kunnen we nu voorkomen om uit elkaar te gaan, want dit land moet gered worden... want we staan aan de rand van de economische afgrond. Het is uh, bijna een onmogelijke opdracht. Is het eigenlijk een zorgvuldige voorbereide actie geweest, denk je... of een onvoorziene kans voor het CDA om die PVV in de hak te zetten? Nou, laat ik in het Limburg. zo zeggen, ik heb uh, het niet gecheckt... maar soms zijn er dingen die je niet hoeft te checken... omdat je het gewoon zeker weet... Uh, het uh, CDA, Limburg, heeft niet volledig zelfstandig besloten... wij gaan in die staten, he, heel veel mm -hmm. mensen weten niet eens wat dat is trouwens... Uh, maar wij gaan uh, uh, in die staten de samenwerking uh, opzeggen met de PVV. Dan moeten ze uh, uit Den Haag een groene vlag hebben uh, Natuurlijk, ja. Er is uh, gisteren door uh, uh, de, de CDA-partijleider in Limburg... Uh, uh, nog gezegd van nee hoor, we hebben het wel laten weten... Uh, per sms en zo, nou ja, dat is... Natuurlijk, allemaal heel simpel We gezegd en dat is allemaal onzin. We hebben nog even Laurence Stassen, PVV-fractieleider in Limburg. Haar reactie op de breuk: uh, Het CDA gaat niet over interne, uh, uh, nou ja, uh, over interne zaken. En, uh, ik bepaal, uh, en wij bepalen als PVV zelf hoe dat wij onze bewoningen kiezen. Ja, en toch zijn het die bewoordingen die de PVV hier noodlottig zijn geworden eigenlijk voor de eerste keer na de kop voor de tax. Ja, nou ja, woorden, het, zijn, het, is, het is een opeenstapeling. Er is één aspect wat er misschien ook uh, is uitgelicht moet worden... Uh, en wat in het Haagse en in het politieke bestel wel eens vergeten wordt. Geert Wilders is ook iemand die uh, eigenlijk anti-establishment is. Daar zouden mensen in de jaren zeventig heel hard voor klappen. Uh, maar hij heeft echt geen boodschap aan bestuurders. Hij heeft geen boodschap aan het bestel. Hij heeft geen boodschap aan wat de koningin vindt. En de hele groep mensen die daar knipmessend altijd omheen lopen. Hij vindt het eigenlijk wel leuk om daar een beetje pesterig over te doen. Hoezo de koningin die ontvangt iemand? Hoezo een staatsbezoek? Hoezo een feestje voor het Koninklijk Huis en de Staat? Ik vind die kuul gewoon een eikel en dat zeg ik gewoon. Daar heeft hij allemaal geen boodschap. En dat is op zich wel een frappant uh, gegeven. En uh, um, eigenlijk kan het bestaande bestel, het, het politieke establishment... Uh, de hefs, zou ik maar zeggen, die kunnen daar gewoon niet zo goed tegen. Maar iets anders, of liever gezegd wat er wel bij komt hoe ver gaat Wilders in dat uh, aanvallen van Want dat kennelijk wordt toch de toon niet meer uiteindelijk nee. genoeg geapprecieerd en zijn ja. we dus kennelijk in Nederland toch nog netter en politiek correcter ja. dan dat we zelf denken. Nou ja Peter, uh, ik moet je nou voorstellen de grootste krant van Nederland, de Telegraaf van vanmorgen, de zaterdagkrant uh, waarvoor mensen bij kans in de rij staan. Die wordt door uh, acht mensen gelezen op één krant. <lacht> Daar staat op de voorpagina kabinet waarschuwt voor anti-islamboek. Dat boek van Geert Wilders, Markt for Dead, uh, uh, zeg maar de man die op de dodenlijst uh, staat. Dat komt uh, volgende week uit, op 1 mei. Het zou eigenlijk op 30 april uitkomen, maar misschien was dat nou net nog even een aardigheidje voor de koningin om de 30ste april niet te verpesten. Maar misschien ook uh, de hand net overspelen, dus dat hebben ze wellicht. Maar goed, dat ja. boek is inmiddels al uh, gewoon uh, door uh, correspondenten uh, van RTL en de NOS uh, en uh, Nederland geslagen. heeft dat geloof ik ook uitgepubliceerd. Oké, okay, dat wist ik nog niet, maar goed, hoe meer uh, hoe beter en hoe sneller we ervan weten. Maar op de voorpagina uh, van de Telegraaf staat gewoon... dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de ambassades... de Nederlandse ambassades in het buitenland gaat informeren... om weer eens uit te gaan leggen dat de Nederlandse regering... niet de tekstschrijver van het boek is... en dat Geert Wilders niet in het kabinet zit... maar Geert Wilders wel in het katshuis komt... om gewoon gezellig te praten. Nou, dat is gewoon alles bij elkaar niet uit te leggen. Een voorpagina in, uh, uh, van het AD. Uh, na de Telegraaf de tweede grootste krant... Van Nederland. Uh, even kijken tussen alle foto's en roel van Velzen heen. Ja, hier staat het. Relatie tussen CDA en PVV naar dieptepunt. En daar wordt gesproken over de regentenpolitiek van de Christen Democraten, zoals Geert Wilders het gedrag van het CDA noemt. Dit kan gewoon niet meer langer. Wat is er meer nodig om uh, elkaar uh, dwars te zitten en te pesten. Ik denk echt dat het CDA gisteravond laat en vandaag aan het vergaderen is... de top en dat de ene deel van de top zegt tegen de andere top moeten wij hier nog mee verder gaan. En dan mogen ze wel snel in de slag. Want uiteindelijk wordt dat, dat heb je al neergezet, heel lang door binnen belangrijke ringen van het CDA, wordt dat gezegd. En toch hoor je alleen de hele oudjes uiteindelijk dat voor het uh, uh, voetlicht echt stevig verkondigen. Ja, maar in het CDA is altijd wel zo, het is wel een hele echte... Uh, goede, degelijke, uh, uh, ook aan elkaar loyale partij, Dus ook die criticasters, ook mensen als Klink en noem ze maar op, uh, Veerman... dat zijn allemaal mensen die wel heel veel kritiek hebben... maar niet zo ver gaan dat ze er bijvoorbeeld uitstappen... en ook niet zo ver gaan om die partij ten gronde te richten. Maar achter de schermen is er natuurlijk een hele grote groep mensen... en echt van Van der Broek, oud en jong, uh, allemaal verstandige mensen... die heel lang in de politiek hebben gezeten, die tegen dat bestuur zeggen en de partijleiding. Jongens, dit moeten wij niet willen. En met name dat laatste punt, dat boek van Wilders... Uh, waarin ook nog eens een keer staat dat uh, Obama het niet... Uh, nou eigenlijk zo'n beetje niet goed bij zijn hoofd is... omdat hij veel te lief is voor de moslims. Nou, ik, ik, het zou me echt verbazen dat de houdbaarheid uh, van deze samenwerking... Uh, nog lang duurt. Daarmee zeg ik niet dat het dit weekend afgelopen is. Ik hoorde dat gisteren iemand, een CDA-specialist... zeggen bij uh, Pauw en Witteman, die zei... Uh, het is gedaan met de coalitie, maar ja, dat moet je ook daar zeggen... want anders word je niet uitgenodigd, dan ben je <lacht> niet interessant. Ik zou zoiets niet zeggen, maar de dagen zijn wel geteld. Maar op, op, op persoonlijk vlak lijkt het dan nog wel... Ik geloof Toch, ik helemaal niks nee. van. Ja, heel... is dat ook een toneelstuk? Zou jij het leuk vinden als ik de hele dag uh, allemaal nare dingen tegen jou zeg... en uh, dat, dat ik ervan uit ga dat jij dat uh, maar steeds moet accepteren? Ik denk dat we aan tafel gewoon zeggen: Hé, Geert, hou nou eens op met dat gedonder over een referendum... in die polder in Zeeland, over die Obama, over Kuhl. En dan zegt, zegt uh, Wilders, nou nee, ik zeg gewoon wat ik zeggen wil. Ja, ja maar zegt Geert dan, ik vind jou, uh, Mark, wel heel, heel aardig. Ik vind jou wel... Uh... Nou, ik vraag me af of die zegt: Ik vind jou heel aardig. Soms ja, maar denk maar ik wel eens steen. dat die twee elkaar helemaal niet liggen. Ondanks die uh, aandoenlijke, uh, bijkans amoureuze foto. van die uh, arm om de schouder. Die blijft van ook beelders. overal opduiken. Ja, maar goed, uh, kijk. Dat is precies wat ze wilde die Ja, foto. dat is wat ze wilde, maar ik denk. Uh, Mark Rutte vindt die Wilders gewoon ontzettende lastbak. En die vindt eigenlijk, hou nou eens op met dat uh, geimen. En Geert Wilders, dat is gewoon ook een jongen uit Venlo. En die denkt, hè, die Rutte, uh, ik gun je veel... Maar niet dat je als de grootste staatman de geschiedenis ingaat. Zulke kleine psychologische factoren spelen altijd een rol. En die vragen denkt: Nou, het CDA die moet me niet meer. Dus ik ga niet heel makkelijk en heel snel weg. Het is ook de psychologie aan zo'n tafel uh, wat een hele grote rol speelt. Tot slot, waarom spint de VVD er wel graag bij? Nou, op de eerste plaats door niks te zeggen. Dat is heel fascinerend. Dus, uh, uh, soms uh, kan je met niks zeggen heel ver uh, komen. En het uh, tweede is dat uh, uh, de VVD natuurlijk niet de partij is... die uh, zo'n interne club heeft, of liever gezegd een derde van hun eigen ledenbestand, die eigenlijk niks uh, moet hebben van die PVV. De VVD wacht gewoon, maar moet ook niet te lang wachten. Als ze te lang doorgaan met dit uh, rare clubje mensen bij elkaar, althans die elkaar eigenlijk niet echt heel aardig vinden, dan gaat dat natuurlijk ook uh, gevolgen hebben voor de VVD en voor Mark Rutte. Dus als ik zij stratege was, dan zou ik zeggen, ik zou er ook weer niet te lang mee doorgaan. En gaat het CDA hier nog elector electoraal garen bij spinnen? Nou, uh, over electoraal garen spinnen bij het CDA. Ik denk dat dat uh, dingen zijn die niet bij elkaar meer passen. Het CDA kan niet dieper dalen, dus uh, waarom zou je nog twijfelen om ermee te kappen? Want dan uh, uh, he, na het diepste dal is alleen maar de weg naar boven. En uh, ik denk dat ze daar ook heel erg over nadenken. De vraag is natuurlijk, hoe loopt het af? Nou, ik ga het niet uh, verklappen. Maar de houdbaarheid, hoe dan ook... dat wil ik wel op deze zaterdagochtend meegeven... die is echt uh, ver en ver over de datum. Hartelijk dank. Glashelder Analyse, u hoort de Kees Booman... presentator van Trost Kamerbreed... en zometeen dus uitgebreid te beluisteren tussen 11 en 12. Wat gaan jullie doen, hè, Kees? Ja, je bent al weg. Ja, ik ga even mensen bellen of ze echt komen. Want die politici <lacht> zijn op dit moment heel erg lastig om aan een tafel te krijgen. Ja, jij <lacht> zelf dus kennelijk ook succes. Ja. Dank je wel. Tendentieus, vooringenomen en vol feitelijke onjuistheden. Zo omschreef Noorten Albayrak, de voormalige topvrouw... van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... het vernietigende rapport van de commissie Scheltema. In het rapport wordt Albayrak omschreven als een dominant bestuurder... die niet openstaat voor kritiek. Onder haar leiding zou er sprake zijn geweest van een verdeel- en heerscultuur. Over haar stijl van leiderschap en de vraag of deze ook bij andere instellingen is terug te vinden... gaan we praten met professor en hoogleraar bestuurskunde Hans van der Heuf. Goedemorgen. Goedemorgen. Je moest wel, euh, ik zag je wel lachen, af en toe. Een mooie analyse. Van ja. Maar goed, even over deze kwestie. Al Bayrak heeft deze week dus definitief het veld moeten ruimen. Um, maar wat, uh, wat denkt u? Zou het er bij anderen aan de overheid gelieerde instellingen veel beter aan toegaan? Nou, dat waag ik toch wel te betwijfelen. Na al die, na al die excessen die we de laatste nou ja, een korte tijd hè, voor en achter ons uh, hebben zien voorbijkomen. En met name de woningcorporaties en de, ja, de echt, zorginstellingen. Ja. Ja. En ga zo maar door. Alles wat en zelfstandige bestuursorganen, alles wat binnen die overheidssfeer zich beweegt. Ja, er is toch wel, uh, niet overal, maar er is toch wel wat mis mee. En, ja, dan is het toch uh, de zaak om eens orde op zaken te stellen. Om eens te, kijk, twee dingen moet je. Dat, die zitten ook in het rapport, zijn eigenlijk de hoofdlijnen. Of de leiding wel deugt, of de leiding ook capabel is en integer. En ook leiderschap uitstraalt en praktiseert. Dat is de ene hoofdmoot. En daar is ernstige kritiek op. Hè? Dat is geen, uh, geen flauwekul wat de commissie Schelden maar naar voren brengt. En in de tweede plaats, evenzeer, de raad van commissarissen. Hè? De, deze raad noemt de commissie onprofessioneel. Hè? Niet professioneel. Het zal je maar gezegd zijn. Hè? Met, Hermans, met de heer he? Hermans aan het hoofd. Dat is een. Nee, hebben we niet gehoord. Zonder meer, nee, een zonder meer een brevet van onvermogen. Ja, dat is ook al een. Uh, dat is ook al structureel. Je hoort als er dit soort conflicten zijn, ook bij Vestia. dan hoor je nooit de Raad van Commissarissen in ieder geval niet zich verdedigen. maar als ze maar eens een toelichting zouden geven. hoe het allemaal zo gekomen is. Ja, het, het credo ja, op het ogenblik in de, de, de die Raad van Toezicht. Ja, ja. ja. lijkt gewoon alleen maar bukken. en vooral hopen dat het nieuws komt op een moment. en volgens mij wordt het ook zo gepland. dat als ze slechte mededelingen hebben, dat ze dat doen op een moment. dat ergens anders iets belangrijker speelt, zodat ze gewoon uh, pas drie dagen later weer aan bod komen. Ja, ik vind het een goed beeld, bukken en en wachten tot de volgende uh, ja. de volgende commissariaat voorbij komt uit de vriendenclub. Zo gaat dat. En ik vind dat we daar eens een streep onder moeten zetten. Geen politici, nog oud politici, nog bekende Want uit dat hebben netwerk wel die clubs. Ja, zeker. Het, het is het is geen uh, het is geen onbelangrijke functie uh, in in de raad van commissarissen zitten. Dat die dat zijn ook de controleurs. Eigenlijk een soort parlement, maar dan heel klein. En maar ja, is, dan... is de Raad van Toezicht hetzelfde als de Raad van Commissarissen? Bij bedrijfsleven heet dat raad van commissaris... en bij, en bij en instellingen ja, precies, okay. van maatschappelijke organisaties. Ik vergeet, het is dat de Raad van Toezicht. Even ja. voor de duidelijkheid, want maar, die termen werden al door, ja, door elkaar gebruikt. Maar dat geraakt. zijn de, de controleurs van de Raad van Bestuur... en ook wel, die hebben bevoegdheden om dingen goed of af te keuren. Nou, en je ziet dat hier de, de, de twee dingen... Dat, dat heb ik al genoemd, dat leiderschap en de Raad van Toezicht... En de commissie zegt over de organisatie dat die goed functioneerde. He, dat is ook heel mooi. De managers en de werkvloer deed gewoon wat ze moest doen. En uh, dat is uh, effectief en efficiënt opereren. Nou, en dat klopt ook. En nog even terug naar uh, Al Bayrak. Uh, wat vond u ervan dat zij uh, zich zo heftig uh, ja, teweerstelden... Te ja, ik vond het. Uh, ik had heel dat? erg medelijden met haar. Beschamend ook. Dit moet je nou net niet doen. Dat is de gulde regel in dit soort affaires. Als een integriteitsaffaire uitbreekt, dan moet je, je heel erg gedijst houden. En meteen een, een woordvoerder uh, aanwijzen. En je moet eigenlijk, uh, wat je ook al zei, Peter, niks zeggen. Je moet je, of uh, dat zei de heer Boogman. Ja. Je, moet, je, moet, uh, je moet je daarover niet uitlaten. Ze had een grote kans gehad wanneer ze tot nu toe niks gezegd had over twee maanden... Voor een, met, met een rechtszaak de minister uh, had bestookt. Maar he. is ze waarschijnlijk niet uh, geadviseerd door haar advocaat... die zei, moet je luisteren, je moet onmiddellijk uh, reageren op dat rapport. Want waar we het nu over gaan hebben, is een afvloeingsregeling. En als je dit een beetje zo laat zitten... Nou, dan uh, kom je ook financieel ja. niet meer aan bod. Ja, dat zal zeker een, een advies geweest kunnen zijn. Maar ik denk hoe dat het in haar karakter zit. Want wat ze over het rapport van de commissie zegt... He, dat, is toch, dat doet aan de DDR... En Rusland ja. denken, andere stalin. Hè. Schijnproces, publieke executie, hè, nog nooit gehoord. Eh, een, een, een aanval geeft ook op de onderzoekers en op het onderzoek. Terwijl dat eh, geen kleine uh, jongens zijn op zijn zachte zes. Nee, hè? nee, als je schelten maar voor je hebt. En mevrouw Rijsdijk, ja, dat is allemaal heel degelijk. Die hebben met zoveel mensen gesproken, zoveel onderzocht. En dan kan er. Nee, ik, eh, maar zou zij echt ge ge geloven in haar eigen verhaal? Ik vrees het wel. Dat hoort ook bij dit soort leiderschap. Hè. Dat, is, dat autoritaire leiderschap is... Uh, dat hoort ook zo... anders kun je dat zo ook niet uitoefenen. Je gelooft heilig in jezelf. Je, je hebt gebrek aan kritische massa. Die organiseer je ook. Dat is ook een karakteristiek bij haar. Je, die organiseer je ook niet om je heen. En je benoemt en je gaat alleen maar om met adviseurs... die het altijd met je eens zijn. Vandaar dat zij ook geen signalen uit haar omgeving hoorde... De signalen vanuit de werkvloer dat, het, dat er zoveel niet deugde. Dat ze die, die, de kritiek op haar eigen functioneren, salaris, auto, dat zijn peanuts, maar toch, je moet daarin heel scherp zijn en blijven. Maar goed, die signalen hebben die Raad van Toezicht ook en niet uh, bereikt. Die Raad van Toezicht, die zich dus uh, extreem gedijst houdt. Uh, ja, wat uh, zou daar op een andere manier mee omgegaan moeten worden met uh, Raden van Toezicht? Jazeker, zijn... ik zou een boodschap aan alle ministeries willen geven om eens kritisch de raden van toezicht door te lichten. Wat zijn dat voor mensen? In de eerste plaats zijn ze professioneel, zijn ze geschikt hebben ze kennis en ervaring en inzicht om dit soort werkzaamheden te verrichten. En nog één extra ding, zijn ze aansprakelijk? Ja, dat vind ik een heel belangrijk punt. Kijk, bij zo'n affaire moet er toch in ieder geval... eens een hoor- en wederhoor plaatsvinden in het openbaar. Want mevrouw Al-Bayraak wordt, wordt overal te kijk gezet... en wordt uitgebeend tot op het bot. Maar van de raad van de commissarissen horen we niks. Dus het zou toch de minister sieren, en minstens de Tweede Kamer... om eens te kijken of je in een hoorzitting... Gewoon niet mensen iets kunt bevragen. van Wat hebt u nou allemaal gedaan? Wat is uw commentaar op het rapport? Van, maar ze kunnen zich er niet in herkennen. Dat is het enige wat we horen. Maar, naar de grootste uitvlucht die er bestaat. Maar in het bedrijfsleven zijn commissarissen gewoon persoonlijk ook aansprakelijk als er dit soort dingen ja, gebeuren. Ja, Wa waarom is dat hier niet? Ja, dat, ja, dat weet ik niet. Dat is, ze komen er altijd heel gemakkelijk maar, mee weg. Verdient dat eigenlijk uh, veel als je in zo'n raad van toezicht zit? Kregen ze er geld voor? Hmm. Jazeker, krijg je het geld. En is voor, maar is dat ook substantieel? Dat waag ik te betwijfelen. Dat is overal verschillend, maar, maar niet zoals in het bedrijfsleven. Daar, nee, nee. nee, nee. Dat zijn ja. geen bedragen van de 20.000 euro per jaar voor uh, zes vergaderingen. Ik denk voor wel Ja, zoiets. Uh, daar ja, komt dat komt er wel. Dat, dus het, wel. Ja, dus dus, dat is ja, ja. voor normale ja. mensen. Maar dat, dat is best is substantieel. substantieel ja, hoor. Ja, zeker. goed. Maar, maar, maar goed, dan moeten we. Ja, dat is zo. Ja. Da daar mensen, valt te Voor veel maar, mensen is dat een hele hoop Dat zijn voor die. Voor dit soort lieden. Nee, exact. Is dat, okay. een, is, is dat een zakcent en zo zullen ze het ook wel betitelen. Ja. <totstuk> maar goed, die, zouden dus eigenlijk die, die mensen zouden dus uh, uh, ja, voor de, voor door de politiek aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden voor wat ze wel doen of wat ze nalaten te doen. Ja, in ieder geval is het al belangrijk dat we beginnen met is, uh, dat in, in de openbaarheid verantwoording wordt afgelegd. Wat hebt u gedaan en wat hebt u nagelaten? En dat is niet zo moeilijk, want zo'n rappeur wordt recht, legt dat haarscherp op tafel. Dus het is niet zo moeilijk om, om goede vragen te stellen. Nee. En ook om goede antwoorden te geven. Want ze maar die mogen... vragen zijn al bedacht. Ja, zeker. Door, door het hele onderzoek. En ze hebben ook recht om een antwoord te geven. We moeten het ook aan de andere kant. Nu mm -hmm. trekken ze zich terug in hun schulp, maar, maar geef ze eens de gelegenheid... en ook een beetje morele dwang hè, om dat uh -huh. te doen, om, om zich te uiten. Niet maar in een kranteninterview, maar voor een forum van bijvoorbeeld parlementariërs. Maar hoe gaat dit nou bij die andere zaken allemaal? Want ik, ik zit me nu opeens te realiseren, wat u, wat u beschrijft... dat je inderdaad dan uiteindelijk niks meer hoort... dan op een goed moment wordt het uh, uh, financieel geregeld. En dat is het dan. Ja. Ja, zeker. En kijk, je weet niet wat er zich allemaal nog onder de oppervlakte afspeelt. Maar morgen kan er weer een nieuwe affaire losbreken. En dat, dat is niet zo moeilijk dat te voorspellen. Dat komt. Of het nou morgen of overmorgen is, daar ben ik even af. Maar, maar dat, dat dat gebeurt is, is, is vrijwel zeker. Dus er moet echt wel iets gebeuren. Ja. Want er, valk, er, moet een hele hoop, er kan een hele hoop lering getrokken worden. Ook uit leid, leiderschap, dat heb ik al gezegd. Maar ook uit het uh, functioneren van de Raad van, van uh, Toezicht. En voor de minister, voor het departement en de, en de politiek. Dus, ja. dus het minste wat we doen is hier lering uit kunnen trekken. Hartelijk, uh, hartelijk dank, professor Hans van der Heuvel hoorde u. Graag. Het ging over het vernietigende rapport van de commissie Schelte, maar over de voormalig topvrouw Noorten al bijrak. Als u meer wil weten, nieuwsshop.nl. Tot zometeen. Wat is het eerste singeltje dat u kocht? Weet yeah, u het nog? Anders hebben wij het wel in het archief. I am the I am the Hoe dan ook, op je radio Willem horen op Record Store Day. Vanmiddag tussen half drie en half vijf. Kom langs op onze uitzendplek. Laterzaak Velvet, Hartje Leiden. Opium. Vanmiddag tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Beursbewegingen. Baan van de dag. Hoe moet je daarop reageren?